Het tekort aan huurwoningen neemt de komende twee jaar verder toe. Volgens een adviesbureau voor vastgoedbeleggingen komt dat doordat het aantal huishoudens blijft stijgen en er niet genoeg huurwoningen worden bijgebouwd. Jongeren wonen daardoor langer bij hun ouders of met meerdere mensen in bijvoorbeeld woongroepen of anti-kraak. Het computersysteem van het kadaster is slecht beveiligd tegen hackers. Volgens het Financiële Dagblad kan dat leiden tot onacceptabele veiligheidsrisico's.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 Luncht. Het lunchprogramma van Zief Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Hey, hey. Zo, nou hè, hey, daar zijn we dan hè. Mooi weer buiten, joh. Oh, zonnetje schijnt. Het is niet duidelijk mooi nu, hè. Als je daar zo met de trein doorheen rijdt. Dat is zo'n mooi gezicht. Zonder op en dan die sneeuw en zo. Ah, oh, wat is dat mooi! Hoe vaak ben je alleen heen en weer gereden? vanochtend met die trein? Nou, Even ik vond kijken. het zo mooi. Ik ben twintig keer heen en weer gereden. Ja, zie je wel. Ja. Je was ook erg laat vanochtend. Ja, ja, ik vond het ja. zo mooi. Ik denk, ik wil nog een keer kijken. Ja, ja, ja. Ja, aan ja, het zeven... dag is het weg waarschijnlijk, hoor. Ik ben om zeven uur al begonnen vanmorgen. Zie je? Ja, ja, ja. Om zeven uur begonnen is toch wat? Bent u uw week ook zo fijn begonnen, luisteraar? Oh ja, zo ja? heerlijk. Ja, ja, ik heb ook vanmorgen begonnen met uh, een lekker kopje thee. Is dat zo, mevrouw Jansen? Ja, heerlijk. Het ja. was echt lekker ook, ja, ja. Ja, ja. Maar niet in de sneeuw gezeten nog. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Kan ik niet tegen. Ik krijg kou voeten van, hè? Oh, dan moeten we even wachten tot vanmiddag. Ja, oké. Okay, doe ja. is dat? Het is aan het dooien. Oh, is het aan dooien? Ja, zeker. Nou, ja, het kan friessen, ja. het kan dooien, hè? Ja, zo is het, mevrouw Jansen. Ja. Nou, fijne dag nog. Ja, dank u wel. Dag, mevrouw Janssen. Gek van dat mensen. Reselijk, elke keer bel ze maar om te zeggen wat ze gedronken heeft zoekers. Ja. Ik <laughs> krijg nog niet te horen wat ze gisteren gegeten heeft. Uh, nee, nou, dat was wel lekker trouwens hoor, wat ze gisteren gegeten hebben. Ja, die stondes, ja, stomme Jonas is het vergeten. Oh, oh, wat een ja, sub oh, wat een Oh, super... hij heeft wat gemist. Hij oh, heeft wat gemist. Oh, wat heeft hij wat gemist, Jonas. Ja. Oh. Je zult wel denken, waar hebben ze het over? Ja. Nou, wij wow. hebben. Uh, uh, 30 januari was dat geloof ik, hè? Ja. Hebben we bij uh, Café 4 in het dorp een uh, wedstrijd gewonnen met ja. Raadje Plaatje als ja. ZFM-team. Ja. En de hoofdprijs was dus een etentje bij ja. uh, de Local Bistro. En ja. uh, dat hebben we gisteren gedaan, hè, Ru? Ja. Ja, ja, ja, we hebben gisteren onze prijs opgegeten. Ja. Nou, en het was lekker! Nou, dat wil je niet weten, hoor. Zo, het was erg lekker. Zo lekker. lekker. Oh. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar we, een mooi mogen restaurantje. Niet... Ja, maar mogen we niet lang praten, Dat is reclame. Nee, het is gewoon verslaggeving. Ja, toch? Ja, Journalistieke ja, verslaggeving. Ja, journalistiek, ja. Ja, toch. De luisteraars willen toch graag horen wat er allemaal leeft binnen CFM. Nou, ja, hoor. dit is dus nou, lekker eten. Het was erg ja. lekker. Ja, heerlijk. Het ja. ja. is een leuk restaurant. Ja. Maar ja. nou, goed, nou, uh, we, we moeten nieuwe nog even... Nieuwe week. Nieuwe week. En, uh, ja. Dan moet even onze collega, want u verwacht oh. natuurlijk op deze... Dit uur verwacht u hoe Sheryl nieuws, Oh ja. ja, ja maar ja, ja. Die, uh, die is nu, ik... Ja. Ik denk dat hij nu zo'n beetje platgespoten is. En, ik heb echt geen idee. Oh. Nee, ik ook niet verder laat. Maar in ieder geval, Charles moet vandaag onder het mes. Die krijgt een ja. operatie aan zijn rug. Een wervelstenose. Uh, ja. ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja, ja, wervelstenose. Nou, in ieder geval, Sheryl, uh, mocht je op de operatietafel nog luisteren? <laughs> nou, maar je weet het nooit, hè? Vaak nee. hebben ze in de operatiekamer ook de radio aan. Ja, Misschien als... heeft hij gevraagd, maar doe mij een lol en zet mijn collega's op. Ja, zo is ja. dat. Nou, in ieder geval, we wensen hem namens eh, de... vanaf deze plek veel heel veel sterkte. Heel veel sterkte, hè? Uh, heel veel sterkte. En, en, beterschap, en natuurlijk, beterschap, hè? Hopen en Ik die... dat het uh, beter zal gaan ja, hierna. Dat hij weer niet rot pijn nog is. Nou, verschrikkelijk. Ja. Hè? En, uh, En, uh... En nog meer CFM-nieuws, hè? Een hoeraadje voor de jarige. Hé, ja zeker. Wow. Robbie Robbie. Hey! Dan gaat hij dan! Nee. Happy, birthday happy, birthday happy birthday, to you. happy birthday, happy, happy birthday. birthday, happy Robby, Robbie. happy happy birthday Hoe oud is hij eigenlijk geworden? Ik heb geen idee. Nee, ik weet het niet. 38? Nou, 28 ja, nee, 28. Ik weet het niet. Happy birthday to Zullen, we Zullen we er een uh, prijsvraag over maken? Ja. Wie de juiste leeftijd ja, praat, die weet, die krijgt wie, een prijs. Die krijgt een prijs. Ja. Ja. ja. Wie de juiste leeftijd weet van Rob Harms, die krijgt een, uh, een prijs. Ja. ja. Gratis vulling voor je luchtbed. Ja. Meteen bellen. 5 303 93 ja. En maak kans op die prachtige prijs. Ja. Maar ga jij hem opblazen of ik? <laughs> He? Ik heb een pompie. Oh, doe het met een pomp. Nou, als u ooit Ruud met een pomp wilt zien... Bel dan nu uh, Rob's leeftijd door. In de glos. Nou, nou, nou, nou, nou. dat houdt niet de, op, hè? Ja, ja. Op. We hebben wel weer een opening vandaag, hè? Ja, het wordt weer heel gezellig. Ja, maken We maken er een feestje van ja, vandaag ja, ja, ja. op Brokse ja, verjaardag. We verwachten nog even dat hij straks langskomt met de taart natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Hey, Rob, gefeliciteerd, hè, Rob, ja. Fijne dag, man wee terug yeah, na de gewone oh ja die, die is voorop natuurlijk ja misschien voorop ja. ja. hè deze ja things ja, in life of bait they can really make you made half a things just make you swear and curse when you're chewing on last gristle back grumble give a whistle and whistle help things turn out for the best i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 Film uh, Life of Brian hè. Oh, okay, hey, ja. Life of Brian. <laughs> ja ja ja. Incidentally, this record is available in Norway. Maar met het spraakgebrek. Ja leuk. Ja, ja heerlijke okay, film. Ge geweldige film. Ja ja ja. Erg controversieel in de tijd. Vooral uh, vanuit de kerken werd er nogal boos op gereageerd. Maar, uh, Die snap ik. <laughs> <laughs> maar wij hebben gelachen. Daar ging het uh, om. Nog steeds? Nog steeds trouwens. Het is nog steeds een geweldige film. Stel oh ja? als je hem nu nog draait, is hij nog leuk. Live of Brian. Always look at the bright. Van Terry Gilliam zong het. En het uh, was natuurlijk Monty Python. Jawel. Ho, ho. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Even kalm. Even kalm. Zo. Uh, het ging wel heel erg snel. Maar uh, nee, ik wou even zeggen van. Uh, ja, kijk, het is natuurlijk een ene dag. Aan de ene kant is het feest. En het leven zit natuurlijk van contrasten in elkaar. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel waar. Ja, want ja. aan de andere kant. Uh, het is tijd voor de 3-1. Dat hoort u natuurlijk gewoon een beetje. Maar uh, de, uh, is ons wederom uh, gisteren weer een grootheid ontvallen. En dat gaat natuurlijk om na het je ouder wordt, worden het er waarschijnlijk steeds meer. Maar uh, er is er weer een. Uh, Gaan hemelen, om het zo maar te zeggen. Of uh, naar de andere kant gegaan. Of uh, de, gaat deelnemen aan de band in Heaven. En dat is El Giro. Een fantastische zanger. Een man met een, een, een ontzettende fantastische stemgoochelaar. Hij kon echt alles. Ik heb gisteravond thuis nog een, nog een tijdje zitten genieten van... Uh, van de opnames van hem met het Metropolitan het En dan hoor je, post. Och, wat een geweldige na dat was. Eh, jarenlang vaste gast op North Sea Jazz. Dus hij is heel vaak in Nederland geweest. Daar kwam nu elk jaar wel een paar keer. En ja, hij is er niet meer. Hij is ons ontvallen. En eh, dat is jammer. En ik denk, ik ga hem gewoon even eren met een prachtige 3-1. Drie, drie schitterende nummers van hem. En nee, het eerste is, is een beetje moeilijk moeilijk, maar um, voor de kenners is dat natuurlijk geweldig want uh, hij doet hier iets wat een ander op een piano doet dat doet hij dan met zijn stem en dat is echt geweldig het uh, uh, begint dus met het Blue Rondo à la Turk, uh, geschreven door Dave Brobeck en dat doet Giro dus gewoon even met zijn stem. Nou, luistert u naar de 3 in 1 van El Giro 3 in 1 1 To play counterpoint every yesterday. Swiftly up and down, I hasten and chase, in my and nothing uses it to play round. do do da na na na na Ja, gisteren op uh, 76-jarige leeftijd, uh, overleden, uh, een maand voor zijn uh, geboorte, voordat hij 77 zou worden. Want hij is geboren op uh, 12 maart uh, 1940 en um, ja, 12 februari, dus een maand voor zijn verjaardag was het kaarsje op. Hij werd geboren als Elwin Lopez uh, Jarol en uh, ze werden uh, natuurlijk gewoon dat Elwin, dat werd gewoon El. De man werd natuurlijk is begonnen in 1960... en hij is heel lang actief geweest. En het is een, ja, een geweldige zanger natuurlijk. Een man die, die heel veel kon met zijn stem. En niet alleen gewoon mooi liedje zingen... maar ook uh, kon hij, uh, verschrikkelijk leuk... Uh, uh, instrumenten imiteren met zijn stem. Zoals bijvoorbeeld een gitaar. En dat deed hij hartstikke goed. En hij was, werd ook wel genoemd de King of Scat. En scat, dat is dan dat zingen zonder tekst. Uh, dus noem dat maar even. Nou ja, goed, even zo natuurlijk, hè. Maar, ja, dat, dat is dat scatten. Is uh, weet je wie er ook zo goed was? Louis Armstrong. Die kon dat ook zo goed ja, ja, ja. Ja, ja. En de uh, Scatman himself, hè? Arme Scatman. Ja, I'm a ja die, nou Dolly, toch. Ja, bievela boeien allemaal jongen. ja, Maar dat is niet te vergelijken met Armstrong en Jeroen. Horen alsjeblieft nee. zeg, kom. LG Rodes. fantastische zanger en hij is helaas niet meer. U hoorde achter een <coughs> uh, een stuk waarbij zijn kunnen zeer duidelijk naar voren kwam. Namelijk uh, Round and Round en het was gebaseerd of niet gebaseerd. Het was gewoon het Blue Rondo à la Turk van uh, Dave Brubeck. Die schreef het. en uh, Ik ken dat stuk voor piano. Ik heb zelf ooit wel eens geprobeerd om het in te studeren. En uh, elke noot die in de pianopartij staat, die was er ook echt. Die zong je ook. Geweldig. Uh, daarna hoorde u een zijn versie van Elton John's Your Song. En ook dat was vreselijk mooi. Ja, zeker. En daarna natuurlijk zijn grote hit die in de top 40 gehad heeft... Love Garden. Ja. El Giro, hij is niet meer helaas. Ja, belangrijk um... detail is eigenlijk wel dat hij nog niet zo heel lang geleden... ik geloof vorige week of zo pas... Hè, dat hij bekend heeft gemaakt dat hij zou gaan stoppen met optredens omdat hij het te vermoeiend begon te vinden. Nou, het was zo dat zijn een arts hadden gezegd dat hij moest stoppen. Ja, nou ja, goed. Maar hij heeft het dus pas bekendgemaakt. Ja, ja. Hij, uh, vorige week uh, hebben ze een arts hem gezegd... van joh, je moet hem even uh, mee stoppen, want het ja. gaat niet goed. Nee. Nou, en hmm. dat bleek. En dat bleek. En ja. dat ja. Goed, we gaan naar het nieuws. Ja, het is niet anders. life goes on, zeggen ze dan. Ja. Ja, we gaan gewoon door. Ja. Nou, komt jouw nieuws. Nou, het is wat. Ja, toch? Ja. Als het komt, ja, het komt ja. ook nog. Dat is het. Ja. Ja. ja. We moesten even wachten. Ja, dat nou, blijft niet... die nou. Maar. Ja, nou, dat maakt niet uit. Nee, hè? Nee, veel gewend maar, om te het wachten. Nieuws bij ja. CFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Weer een nieuwe week en weer nieuw regionieuws. En uh, het is vandaag 13 januari 2017. En we gaan eens kijken wat er in het weekend allemaal gebeurd is. Nou, zaterdagnacht bijvoorbeeld hield de politie een man aan in de Haltestraat te Zandvoort. De man vond het nodig om de agenten diverse malen ten overstaan van een groep te beledigen... met woorden die niet echt geschikt zijn voor publicatie en zeker niet op dit tijdstip. Hierop vorderden ze hem het horecagebied te verlaten om verdere escalatie te voorkomen. En blijkbaar was dit voor hem toch niet helemaal duidelijk, want de man bleef maar terugkomen.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 Veel zandvoorters vinden dat het plaatsen van slechts twee borden niet voldoende is... om de veiligheid op de wegen in en om het centrum te verbeteren. De damherten lopen namelijk al de hele winter door het dorp. Boswachters jagen momenteel op de herten in de duinen om het aantal drastisch te verminderen. En daardoor is de verwachting dat de herten voorlopig nog niet uit het dorp weg te denken zullen zijn. Voor- en tegenstanders van de jacht op de herten zien dat de verkeersveiligheid in het dorp onder de struinende herten lijd. Zaterdagavond rond half elf is een jongen mishandeld... door een inzittende van een rode brommobiel. Dit gebeurde op de Zandvoortenweg in Aardehout. De jongen gooide samen met wat vrienden een sneeuwbal... naar, een passerende brom naar de passerende brommobiel. Eén van de inzittenden is hierop uitgestapt... en gaf de jongen een harde vuistslag in het gezicht. De jongen raakte hierbij gewond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 De Gezondheidsatlas wordt continu aangevuld met, nieuwst, met de nieuwste gegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel inwoners in de regio Kennemerland overgewicht hebben, bij welke groepen depressie vooral voorkomt, of het aantal rokers toeneemt. En uh, u kunt deze, dit soort informatie ook opvragen voor de gemeente Zandvoort. En u vindt een link naar de Gezondheidsatlas via de Zandvoortse gemeentesite.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 De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 4 graden... wat inhoudt dat de sneeuw geleidelijk zal gaan smelten. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog... en bij een matige oostenwind daalt de temperatuur naar ongeveer min 1 graad. Morgen is het ook prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en met maximale graad of 5, 6 is het wederom wat zachter. Na morgen gaat de temperatuur verder omhoog naar gemiddelde graad of 9. Daarbij schijnt de zon, maar aan het eind van de week wordt het geleidelijk weer wisselvalliger. Tot zover het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder. Carlos Santana, dames en heren, het nummer van zijn allereerste langspeelplaat uit 1969. Ik weet nog, ik kwam toen de tijd altijd in een platenwinkeltje in, in Haarlem, de grammofoon was dat, de Parlaarsteeg. Weet je wat die is? Weet je niet, hè? Nee, weet je niet, Parlaarsteeg. Nee, dat weet je niet. Niet meer, nee. Volgens nee. mij ben ik er wel eens geweest vroeger. Ja, dat was een heel, heel apart platenzaakje was dat. Ja, en, uh, daar, uh, die, die, die, die mevrouw die daar altijd stond, die vond het altijd uh, spannend om mij dan uh, steeds als ik weer kwam, weer iets nieuws te laten horen. Oh en, echt? Ja, dat, en de, zo kwam ik ook op Santana. Dus, dus ik heb nou een plaat binnen. Ja. Uh, die, die, dit moet je eens horen, dat is geweldig. Dit is sukkemo goede muziek. Nou ja, en dat, uh, dat deed ik dan toen maar. En dan heb ik die LP ook gekocht. Ik heb hem nog steeds trouwens. Is het, is het daar begonnen ook? Je liefde voor muziek? Nee, bestond nee, die, al? nee die bestond al een tijdje. Maar ja. dat was wel een heel apart platenzaakje. Het is uh, helaas toen uh, gestopt. Toen, uh, ja, toen, toen, toen, toen, je had daar zo'n kroeg op de hoek zitten. Ik, ja. ik weet niet meer hoe die club ook weer heette. Maar er zat zo'n kroeg op en die is toen afgebrand. Ja. En, en dat, daarmee is het ook aan dat zaakje heel. Die zaten er namelijk naast. En dat is ook heel veel schade aan. Dus dat uh, werkte oh, toen niet meer. Okay. Heel jammer. Maar goed, Carlos Santana, dus met zijn eerste grote hit. En dat heette Evil Ways. En uh, ja, die LP die is nog steeds geweldig. Er staan prachtige stukken op. Zoals bijvoorbeeld Soul, Soul ja. Sacrifice en zo. Wat hij ook live op Woodstock speelde. En, en uh, Jingo Loba staat er ook ja, nog op. Ja, nog veel ja. meer moois. Ja. Carlos Santana. <laughs> Hoe kwam jij erop eigenlijk? Ja, uh, ja uh, ik, ik, ik had uh, een heleboel platen van Santana. En, en soms mis ik dat gewoon, weet je wel. Dat je zo'n plaat opzet en dan... Uh ik, ik had ooit eens een mooie dubbel CD gekregen die heeft mijn dochter meegenomen. Stiep. Nou, wat ja. gemeen! Ja. Wat ja. gemeen! Ja. Nou, ja. Ja. we sturen de politie, sturen <lacht> de politie erop Ja, hij is al heel lang geleden, hij is al verjaard. Oh, is al verjaard? Ja, oh, ja. ja. <lacht> Je hebt ook wel een heel zwaar leven, jij. Ja. <lacht> nee, zwaar. maar ik, ik moest ineens, ik had ineens zo'n Santana-gevoel. Ik ja, ja. denk, oh, daar heb ik zo'n zin in vandaag. Ja. Lekker een ja. beetje Santana. Je zag die sneeuw liggen en je denkt, hup, Santana. Oh, Santana. Oh, heerlijk. Ja. <lacht> ja. Ik gleed bijna weg. Denk ik, oh, Santana. Ja. Ja. ja. ja. Nou, een stukje nog. Dit is een heel apart nummer. Het heet Jimmy, Janice en Brian. Er is ook een andere versie van. Van Marvin Gaye geloof ik. Maar het is wel een hele leuke versie. Luister. Het is van een band die heet Aunt Mary. Oh yeah, back tomorrow. Has anybody here seen my old friend Brian Jones? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems that we're dying. Just looked around and he's gone. Yeah. De versie van de nummer waaronder Martin Luther King in herdacht werd en nog meer. Ik weet niet meer wie die zanger was, dat ben ik even kwijt. Maar oké, als iemand dat weet, dan hoor ik dat nog wel. In ieder geval, dit was een band die heet Aunt Mary. En die kwamen uit Noorwegen. Het was een Noorse band, ze kwamen uit Frederikstad. En de liedzanger was meneer Jan Grot, zal ik maar zeggen, G-R-O-T-H, Grot, Grot. En die is uh, in 2014 aan kanker overleden. En uh, dit nummer kwam uit 1971. En dit was eigenlijk een beetje een herdenking van, natuurlijk, drie uh, ja, prominente leden van, uh, van de club van 27. Uh, allemaal popartiesten die op 27 27-jarige 27 leeftijd uh, gingen hemelen, om het zo eens te zeggen. Brian Jones natuurlijk. Als eerste, daarna Janis Joplin werd genoemd en uh, tot besluit uh, Jimi Hendrix. Allemaal mensen die uh, inderdaad ook zo'n beetje rond die periode, hein, 69, 70, 71, uh, aan hun uh, ja, een, een eind kwamen wegens een toch wel turbulente levensstijl, zo zou het zo maar noemen. Um, goed, anne Mary heette de band dus, en u hoorde het liedje, dat heette Jimmy, Janis en Brian. Oké. Okay. Nou, met u weer helemaal op de hoogte. En ik hoor nog wel van iemand wie die originele zanger van, uh, van dit nummer was. Want er was een Amerikaanse versie, maar... Nou, kunnen we ook nog wel even opzoeken. Mijn vrienden, vrienden vinden het we nog wel voor de eind Dit heet River. En dat is Terry Reid. En ook dit is weer heel apart en mooi. Jawel. Follow. Toen zit het eerste uur er alweer op. He? We hebben we het alweer gehad. Het eerste uur, ja, gaat snel. En het laatste, dat was de River van uh, Terry Reid. Mooie, mooie, apart liedje wel. Ik had nog iets heel anders klaarstaan. Maar dat duurt zes minuten. En dat vond ik echt jammer. Want dan moest ik het uh, te vroeg afbreken. Dus uh, dat houden we even voor straks voor de tweede uur. Het is alweer bijna 1 uur, dames en heren. Het vliegt om, hè, hey, die tijd. Ja, het vliegt om. Tijd vliegt, zei mevrouw vanmorgen ook. Ze gooide de wekker naar mijn hoofd, ja. Ja, tijd vliegt. Hé, nog een? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Okay. Ik dacht wel dat zag ik vliegen. Ja, ik zag ze vliegen vanmorgen. Ja, ja, ja. Dit is uh, trouwens wel mooi. Het orkest van Percy Faith, ken je dat? A theme from a summer place. Okay. En dat midden in de winter. Ja, ja. Maar daar merk je niks van als je binnen zit. Nee, het is hier lekker warm. Ja, heerlijk. En het zonnetje schijnt. Het <laughs> is wel mooi eigenlijk. Zo, zon lekker naar binnen en zo. Het ziet er gewoon heerlijk uit. Ja, absoluut. Ja. ik oh, dat die tune het haalt. Het is wel gevoelig natuurlijk op de achtergrond. Maar... We, gaan, uh, we gaan naar het nieuws van één uur. En uh, we zullen wel weer horen wat er. Uh... Er was trouwens een man in Hoofddorp. Die was uh, zijn auto kwijt. Weet je dat? Ja, die was Ik het hoop... water ingerold, toch? Ja, die had zijn handrem er niet op gezet. Keten. Ja, jij suffet. Bart, let nou toch eens een keer op je handrem. Ja. Oh. <laughs> oh. Wat zou je gebeuren? Ja, He? auto weg. Kijk je naar beneden, ja. ligt die in het water. Ja, ja verschrikkelijk. Hij haalt het net niet. Zet ik hem wel een stukje terug. Nou, oh, ik wilde gewoon doorneuren. Eigenlijk. Ja. Ja. Zet ik hem wel een stukje terug. <laughs> dat is niet professioneel. Nee, dat is helemaal niet professioneel. Nee, dat is toch ook niet. <lacht> ja. Goed, we gaan naar het nieuws. Dag! Tot zo!